Cocaïne, LSD en wiet om ze aan te spreken op hun gedrag. Mensen die meer drugs hadden gekocht dan voor eigen gebruik worden mogelijk vervolgd. De drugs werden gekocht op de illegale marktplaats Hansa Market. De politie nam de dark website een maand lang over om kopers te achterhalen. De Consumentenbond begint een rechtszaak tegen Vodafone, T-Mobile, KPN en Tele2. De zaak draait om omstreden abonnementen met gratis telefoons. De Hoge Raad maakte het mogelijk dat die abonnementen ongeldig kunnen worden verklaard. De Consumentenbond gaat dat nu proberen. De providers willen wel individuele regelingen met abonnees treffen, maar de Consumentenbond wil een collectieve regeling. Een trokende Kamerlid Hidema op TV leidt niet tot een boete voor omroep Afro Tros. Begin deze maand stak Hidema van Forum voor Democratie in het programma Dit was het Nieuws een sigaret op. Dat mag niet op een plek waar wordt gewerkt. Maar het was maar heel even te zien, zegt de toezichthouder NVWA. Dus de omroep krijgt geen straf. Sven Kramer verwijt alleen zichzelf zijn slechte prestatie... bij de 10 kilometer op de Olympische Spelen. Kramer was een van de favorieten voor goud, maar eindigde als zesde. Hij zegt dat de topvorm van vorig jaar ontbreekt... waardoor hij wist dat de 10 kilometer heel lastig zou worden. Of de 31-jarige Fries over vier jaar een nieuwe poging wil doen... om goud te winnen op de 10 kilometer... is volgens Kramer op dit moment een brug te ver. De Canadees van Nederlandse afkomst Tetjan Bloemen won het goud op de 10 kilometer... en Joret Bergsma zilver. Het weer vanavond opklaringen, het blijft droog en de temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon, dat is vooral zo in het westen. En het wordt morgen ongeveer 7 graden. TV FM, Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden. Op de A10 de ring Amsterdam tussen af Watergraafsmeer en Volendam een kwartier vertraging. Na een ongeluk is daar de rechte reishok dicht. Op de A15 Europoort richting Gorkum is iets aan de hand in de Noordtunnel. Tussen het knooppunt Vaanplein en Hendrik in Ambacht Bijna een uur vertraging nu. Er was een ongeluk op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Eemnes en Beeldhoven. Bijna een uur vertraging. Twee reishokken zijn er dicht. Inmiddels is Rijkswaterstaat met de berging bezig. Verkeer naar Utrecht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 Een hele goede middag luisteraars. Het is donderdagmiddag 15 februari, 4 uur dus tijd voor Zandvoort. Draai door. En wat kan u verwachten in deze twee uurtjes? Deze twee gezellige uren, hoop ik. Kwart over vier, het nummer één, de nummer één hit van deze week. De column van Nel Kerkman om half vijf. Kwart voor vijf, de nummer één hit van het jaar 1983. En om kwart over vijf, gaan we Ouwe van de Week. En om half zes, het weer voor het komend weekend. En om kwart voor zes, de Bisco programma van Zirke Zandvoort. En natuurlijk niet te vergeten, nieuws... Over onze gezellige badplaats. Een vol programma, dus? Het wordt omlijst door lekkere muziek. Uitgezocht door Ronald. Ja. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier. enough to stay in the Room, de versie van Paul Carrick. Kwam jij net in de kamer dan? Ja. Oh, dat ja, was het. Ja, ja, ja. Oh. ja. Oh, vandaar dat je dat zong natuurlijk. When I Walk in the Room. Nou, goed welkom zou ik zeggen. Hey, hallo Hans. <laughs> hallo. Ja, ja. <laughs> ja. nou luisteraars, welkom natuurlijk. En uh, ja, Bart, Bart heeft bedankt voor twee uurtjes lekkere muziek. Buiten die ene plaat, daar voor zijn speciale vriendin. Dat is dan weer minder. Maar goed. <lacht> hij zit in de auto, dus hij zal wel luisteren, denk ik. Ja, ja, ik weet niet wat erger was, Hans. Dat jullie op een gegeven moment van uh, dat Nederlands-talige nummer <lacht> meezongen. Heerlijk. Ik, ik wist, weet niet, nog steeds niet hoor. Of dat nummer nou zo erg was. Of dat jullie meezongen. Dat, dat, uh... Nou, dat laatste zullen we het maar, maar goed. <lacht> ja, zal ik maar de evenementenagenda. Zullen we het maar eventjes. Dat wel, ga ik meteen. Ja, jongen, ik ga het meteen erin. Evenementenagenda van februari. De achttiende... Classic Concert van Met Harlem Jive. Een protestantse kerk... aanvang om drie uur. De achttiende... Jazz in Zandvoort met Dennis Kivit. Theater de Krocht... aanvang om half drie. De e Short Rally... Zandvoort. Zandvoort Circuit. En dan gaan we al naar maart toe. En in maart heb ik er twee staan al. De drie maart... het is de Babbelwagen. Bij, bijnamen, deel 3. Hotel Faber, aanvang om acht uur. En ook de derde, Final Four wintercompetitie-circuit Zandvoort. Dus er is weer genoeg. Er is nog genoeg voor deze maand. De maand is nog kort, maar er is nog genoeg. Precies. En zoals Wim Kramer zei... stop op je hoogtepunt is een grote teleurstelling voor veel vrouwen. Ja, dat is waar. So, Billy Ocean, love really hurts without you. <laughs> Hoe heet dat, Billy? Billy Grootwater. Grootwater, ja, ja. daar waren je. Ja. Dat is meer, hè? Wat zeg je nou? Dat is meer, Het Grote Meer. Het Grote Meer. Ja, dat zeggen die Duitsers, noemen ze dat zo. We kennen daar ook niks aan. En het doen. Kleine Minder. <laughs> ja, dat is Kleine Meer. Ja. <laughs> nou, ik heb allemaal, ik, ja. het, het zal me ook allemaal... Steeds meer. Uh, toch? <laughs> Jawel. Jawel. Ja. Nou, voor lezen eens wat voor uit de regio. Ja, dat ga ik doen. Dat is in Haarlem, maar het is best wel interessant, lijkt mij. En uh, vrijwel elke zandvoorter, want dan hebben we het toch over zandvoort... weet waar het gebouw staat uh, en waarvoor het diende. De koepel in Haarlem. Volgens mij weet jij dat heel goed, Rho, Ik deze, <laughs> deze, deze voormalige gevangenis... Oh, ik dacht een al... kerk was, joh. Nee, nee, nee, deze voormalige gevangenis staat al enkele jaren leeg... en zal binnenkort een nieuwe bestemming krijgen... Tot die tijd worden er rondleidingen gegeven. Een unieke belevenis. Een van de gidsen is de zandvoorter Jelle Attema. Wie nog een rondleiding zou, een rondleiding zou willen in de koepel... kan er nog tot eind maart terecht. Ga naar kijkenindekoepel.com voor de mogelijkheden. Ik dacht dat jij wel wist hoe dit eruit zag van binnen eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. alleen maar water, had bloed dus ik het dak zie. Okay. Dus dat, dat is kopen hè? Dat, Ja, ja, ja. ja, ja ik snap ja, hem. je snapt hem ik snap ah ja, oh, oké okay. de klapper van de week, week, week, week. ja en dat is uh, deze week uh, dezelfde als vorige week ja zoutlanden van bluff niets is beter dan met jou de koude hotseren er zijn mensen die naar warme landen emigreren.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 Gijke, aan Mart. En ja, mooi. Alleen? Uh, nee, ja. Alleen, Ja. Nou, ja, dan moet je een toet vragen. Die kan hem. Uh, ja, kan een toetie, Ja, die doet hem zo na. Nou. Die, die, dame of dat uh, alleen? Nee, het, uh, het, het, het Ook kan dat goed? Ja, dat kan zijn. Zijn, je, ja. zijn die antwoorden dan ook een beetje Belgen dan of zou Ik weet niet. Weten. Oh, ja. Ja, dat kan. Dat weten we niet. Alles kan. We die zullen het morgen, we zullen ja. morgen eens eventjes vragen, ander. Doe dat maar. Ja, alleen gaan we vragen ja gaan we vragen we gaan, gaan we vragen. gaan we door met muziek nu we gaan maar lekker door ja want je bent zo aan het aanslaan ik denk er is geen <laughs> nieuws all right now free oh, oh, oh, oh. there she stood in the street smiling from my head keep i said it Go home to my place, watching every move on her face. She said, Look, what's your game, baby? Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Hans, is de schakelaar heel slecht? Ja, ik moet mijn mond houden. Maar ik wist niet dat hij van ons open stond trouwens. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Dat maakt niet uit. En, er is in Zandvoort is er een, een hennepkwekerij opgerold. Het hennepteam van de politie Noord-Holland... heeft goede zaken gedaan. Door het team werden in anderhalve week... negen hennepkwekerijen opgerold... Waaronder elk een in Zandvoort. Zijn ze bij jou ook geweest, Rome? Nee, nee, bij oh, mij staat dan het was het niet bij jou. Politie, openbare ministerie en gemeente geven veel prioriteit aan het aanpakken van illegale hennepkwekerijen. Deze plantages veroorzaken vaak stankoverlast, leveren brandgevaar op. En bovendien is het dikwijls een relatie met georganiseerde misdaad: geweld, inbraken, overvallen, ripdeals en liquidaties. In een bedrijfsband aan de Max Planckstraat trof de hennepteam donderdag 8 februari een hennepkwekerij aan. De kwekerij was verdeeld over twee ruimtes. En in de eerste ruimte stonden ruim 500 planten. In de tweede ruimte stonden ruim 700 hennepplanten. De stroom werd illegaal afgetapt. Ja, dat is altijd, hè? Ja, meestal wel, hè? Ja. Een speciaal bedrijf heeft de kwekerij ontmanteld. Waarschijnlijk één uit Amsterdam. Er wordt een onderzoek ingesteld aan de eigenaar van hennepplanten. Ja. Ja. Ja, ik vraag me altijd het oprollen van een hennepkwekerij. Dan, moet je, dan heb je toch sterke mannen nodig, is het ja, niet? Ja, dat is heel ja. moeilijk om een huis op te rollen. Ja, precies. Ja, ja. ja voor, dat vind ik een hele goeie. Voordat je die vloer een beetje op een rollen. Ja, ja, dat, is best kijk, ik kan me voorstellen dat je glas oprolt, maar dit niet. Dat kan je, je wel weer ja, voorstellen. Dat kan, ja, dat wel, maar dit niet. Je hebt ook een fantasie. Hè? <laughs> dat moet wel met jou. <laughs> Weekend love, golden Colvin George Kooijman af en toe nog eens een beetje moeite heeft met zingen, hè? vind ik? Ja, maar dat geeft niet. Het klinkt mooi. Het klinkt mooi. Ja, het is nog steeds goed hoor. Ik ben wel eens bij een live optreden geweest, maar ik vond het bijzonder goed. Jij bent wel eens bij een live optreden. Een, li een lieve optreden, ja. ja. ja. In, in Haarlem was dat. Ah. Onplukt heet dat. Wat, wat? Ze waren niet ingeplukt. Onplukt? Niet, niet, niet, niet geplukt. Nee, ze waren onplukt. Nee, ik doe er nog eentje <laughs> voor dat... Uh... Voordat Nelkom. komt. Ja. De column, de column van de, de week. week van Nel Kerkman. Volgens mij was het een weekend voor elk wat wils. De kinderen konden zich, samen met hun ouders... uitleven bij het kindercarnaval. Zo niet, dan was er de mogelijkheid om lekker weggedoken... achter een glaasje bluwijn te genieten van de Olympische Spelen op de tv. Meejuichen met het schaatsgeweld van de Nederlanders. Een andere optie was om naar het Zandvoort Museum te gaan... waar Luigi alias Louis Schuurman, zijn sprankelende vioolklanken liet horen... en mocht je niet van deze activiteiten houden... dan kon je een wandeling langs de bouwactiviteiten op het strand maken. En dan nog zeggen dat, Zandvoort niets, dat er in Zandvoort niets te doen is. Echt wel. De maand februari gaat hard... en er zijn nog een paar gezellige activiteiten in de aanbieding. De meest romantische dag van het jaar, Valentijn, is er al geweest. Niet dat ik er iets aan heb gedaan, hoor. Die tijd ligt ver achter mij. Het is meer iets voor mijn kleindochters... die spe speculeren altijd van wie zij een kaart of een cadeautje zouden krijgen. Meestal stuur ik een anoniem kaartje naar ze toe. Natuurlijk zonder afzender, want dat hoort. Heb je al die jaren begrepen? Dit keer heb ik maar weer meegedaan om de commercie te spekken. Want een kaartje kan er altijd af. Om één keer per jaar te vertellen hoe blij ik met ze ben. Een complimentje geven... Of een ei over je bol is een kleine moeite en wordt je zo vaak vergeten. En heeft u niets op Valentijn gedaan? Treur er niet, want natuurlijk kun je elke dag zeggen dat je van iemand houdt. Daar heb je geen Valentijn voor nodig. Dus zet eens iemand in het zonnetje. Daar word je zelf en de anderen erg blij van. Mocht het aankomend weekend slecht weer zijn... ga dan genieten van jazzmuziek in Theater de Krocht... of het licht klassiek muziek van Klessenconcert in de Dorpskerk. Ga anders naar de leuke tentoonstelling in het Stanford Museum die nog tot 25 februari te bezichtigen is. Daarna komt een van China's grootste hedendaagse kunstenaars, Ren Rong... met een onvoorzicht van zijn kunstwerken. Misschien komt er een drakendans, want op 16 februari... begint het Chinees nieuwjaar, het jaar van de hond. En, zo zegt de Chinese horoscoop, het belooft... een evenwichtiger jaar te worden dan 2017. We zullen het 21 maart meemaken hoe evenwichtig antwoord is. Nel Kerkman. C -C Het is, uh, volgens mij, mag je uh, als kind geen kluwijn drinken. Nee, nee dat, dat denk ik. Nee, inderdaad. Ja. ja. Nou ja, je hebt ook uh, alcoholvrije kluwijn, hè? Je hebt tegenwoordig al een... Alcoholvrije kluwijn. Dat ja. is gewoon een hekel limonade, man. Ja, ja. Mijn kramer is door het ijs gezakt. Is hij door het ijs gezakt? Ja. Oh, dat is wel Echt heel maar, bijzonder. Ja, precies. Oh. Ja. oh, dat wist ik niet. Ja, zakt, uh, wak. <laughs> oh, daarom heb je zo slecht gereden? Ja, dat is, oh. ik, ja, joh. ja, nou, ik. Vind, ik moet eerlijk zeggen, hij uh, kwam later op de televisie... Met, uh, met de vermelding waarom het zo slecht gegaan was. Ik vond hem hartstikke eerlijk. Ja, ik vond rits, maar naderhand nog leuker. Hoezo heb je dat gevoel op de 5000 meter... Je rijdt hartstikke goed. Nee, ja. Dat was ongeveer het commentaar van Ja, de, ja jou mis ik nog steeds. Ja, nee, maar ik vind het... Je mag ik, wel vries. Ja, maar ik vind... Nee, ik vond hem heel eerlijk. Want het, het ja. was natuurlijk ook zo. Want ik had hem eh, al zijn, zijn dingen voordat hij moest rijden, had ik gezien. En toen zei ik al tegen mevrouw, dat gaat niet goed. Ik zei, want zo is hij eigenlijk helemaal niet. Hij was vrij nerveus en liep drie keer in de weer. En eh, met een schroevendraaier aan zijn schaats zitten rommelen en... Dat, heeft, dat doet hij anders ja, nooit. Dus... Ja, nee, dan zit hij met zijn schaatsen en een schroefdraaier om. Ja. Absoluut waar. Hans, je bent toch ook een uitstekende analist, hoor. Dank Ja, echt Dankjewel. waar. Ja. zit hier voor niks bezet, fem. Ja, huh? <laughs> We zitten wel bij het leukste station van de regio Kijk, hè. Kijk, dat sowieso. Hanging on to the visual. I wanna be invisible. Looking at my ears like I'm underdone. Everybody needs to be a part of them Never be enough. I'm the prodigal son. I was born to burn. I was born for this. With. with.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 Whatever it takes. Imagine Dragons. Ja, een mooie naam, hè? Ja? Ja, Imagine Dragons vind ik een mooie naam. Vind je dat een mooie naam? Ja, ah. jij niet dan? Anders, dan gaan we je toch ja. omdopen. Ja, wat goed, hè? Ja. En ik, ik wil toch nog wel even wat, wat vermelden. Hier in Zandvoort, de, de kapsalon Le Ambiance, Coiffure Beauty in de Haltestraat is donderdag in Utrecht uitgeroepen tot winnaar van de Noord-Holland van Noord-Holland in de verkiezing Love Award 2018. Eigenaresse, Della Ram, die is een keer bij ons in de studio geweest... meldde trots dat zij in de categorie bruist, bruidsvisagist... haar de meeste stemmen in de hoogste waardering had geoost. Het was de tweede keer dat de salon in de prijzen viel. Vorig jaar werd Labiance, and Beauty gekozen... tot de leukste kapsalon van Zandvoort. En één keer per maand is... Beauty Day in Labiance. Dames kunnen langskomen om onder andere... onder het genot van een drankje en een hapje... zich gratis te laten adviseren over make-up, haar en nagels. En dan nog iets speciaals. Voor de dames boven de 65... geldt een korting van 20% op alle behandelingen. Nou, nou. Tussen alle dames van 65... die gaan er steeds beter uitzien in zijn antwoord. Dat weet ik zeker. Oh. Ja, ik ben nu ontzettend geneigd om commentaar te geven. Ja, doe dat het doe dan. Ik niet. Ja, dat moet je wel doen. Nee, ik doe dat niet. Nee, nee. Oh, je wil je vingers niet branden. wil onder. die paar luisteraars die we hebben. Nee, gaan we niet verliezen. Nee, nee, doe maar niet. Nee. <lacht> Alhoewel, ik heb wel een reputatie hier natuurlijk. You count me in. I've been away for a while now. You got me feeling like a child now.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 Toes make me crinkle my nose to my toes makes the crinkle my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 zeggen, hè, maar de, de titel is toch echt <lacht> ja. bubbly. Ja. Bubbly. Bubbly. Bubbly. Een beetje champagneachtig, <lacht> Bubbly. Nee, dat zijn bubbels. Oh, dat, dat, dat zijn de bubbels. Ah, dat zijn de bubbels. Dat dit, zijn de bubbels. Die worden vaak getrunken door van die vrouwen in een, een Rinschover. Ja. En die hier ook in Zandvoort wonen. Wat is bubbly dan? De bubbly? Ja. Bobbelig. Oh, bobbelig. Lach En volgens mij bubbel je ook een dans. Oké. Okay. <laughs> maar daar weet ik weer niet zeker. Hè? Nee, daar weet ik niet zeker. Nee. Wat gaan we doen? Ik weet niet wat we gaan doen, maar ik denk wel... Nou, ik denk het wel. Maar deze komt, dat is een nummer 1 uit 1983. Dat vond ik een hele mooie. Het nummer stond drie weken op nummer 1 in de Billboard Hort 100. In de Nederlandse top 40 kwam het in de 38ste week binnen... van 1983. En binnen op de 22e plaats. Het klomt vervolgens in vier weken naar de eerste positie. De flamboyante zanger Boy George van de Culture Club... is niet alleen op het podium een buitenbeentje. Ook thuis valt hij uit de toon. Zijn vader en broers zijn boxers. Ja, dat is wel heel wat anders. De zanger brengt samen met zijn groep Culture Club in 1983... Karma Chameleon uit. Het nummer groeit uit tot een geluid. Van de ethisch en de enige nummer 1 hit die de band ooit in Nederland scoorde. Dus uit 1983, de Culture Club met Karma Chameleon. Ik zag hem uh, um, uh, onlangs nog in uh, de Engelse versie van The Voice door ja, George. Ja. Als coach. Oh, oh was hij coach? Ja. Oh jezus. Nee. Nee, die was er jezus niet. Was maar geen hij was coach. Ja, nee, dat ja. weet hij ik wel. Dat is, ja, ja. hij wel. Ja, en? Ja. Zag en? hij er nog goed uit of niet? Hij was weer aardig opgedroogd, ja. ja. Had hij nog van die mooie haren? Of dat... Ja, hij zag er uh, ongeveer hetzelfde uit. Oh, oh, toch wel. Met, met een kwastijl dan, hè? Kosteil, ja, ja, ja, ja. Ik zeg, zijn vader en moeder, die, of zijn vader en zijn broer, die waren boksers. Hij heeft nooit een beuk gehad, want hij heeft wel een mooie neus. <laughs> oh. Wat ja. waren jouw vader en moeder? Mijn vader, mijn vader was typograaf. Ah. En mijn moeder, die werkte bij Drosten. Dus jij bent ook zo geboren. Ik kan er niks aan doen. Ja. <laughs> ze hebben me niet verbouwd. Ja, wat maar ik dan, ja. Ja, <laughs> vertel wat nieuws uit de regio. Ja. Heb je dat? Ja, wel zeker. zeker. De opbouw van de strandtenten is vanaf 1 februari in volle gang. Hoewel ze dat niet hardop willen zeggen... is er elk jaar toch een wedstrijd tussen enkele paviljoens... om als eerste open te gaan. Die strijd ging dit jaar tussen Vox en Meijer aan zee. De eerstgenoemde won, want vrijdag 9 februari opende Volks om vijf uur de deuren voor een nieuw seizoen. Meijer Zee volgde een dag later op 10 februari. En dat is een paar honderd meter van Volks... werd er keihard gewerkt om de strijd te winnen, maar dat is dan niet gelukt. En dat is Meijer Zee net niet gelukt, staat er. Maar als tweede opengaan is toch ook niet slecht. Zo houdt de bedrijfsleider de moed erin. Bij de opening op zaterdag was er overigens meteen een kleine tegenslag. De koffiemachine ontplofte... Dus moest er snel een nieuwe worden geregeld. Dat lukte, zodat de gasten voor de allereerste lunch die middag toch aan de koffie konden. Nou, dus het is weer begonnen. Het zomerseizoen is ja, weer begonnen. Precies. En, weet je, En Rita, Corita, die zo het al, hè? Van Als je maar niet op de koffie ja. komt, oh, ik verraad mijn leeftijd, dat wil je niet weten. Ja. What I like about you, The Romantics. Ja, dat wil je niet weten. Wil jij niet weten wat ik, wat ik uh, like about you? Nee, doe me niet. <laughs> dat is een ah, verstandige opmerking, <laughs> ja. Ik denk, denk het wel, ja. Ja. Uh, Pluspunt. Ja, ik ga toch even over, want het ja. is toch een hele goede organisatie. Wel zijn organisatie, Verzandvoort. Die hebben koken over grenzen. Op iedere laatste en middelste, middelste vrijdag van de maand... kunt u exotisch eten bij Pluspunt. Nieuwe buurt, buurtbewoners uit verre landen... uit verre landen... <laughs> verre vie, landen. Verre landen ja. nieuwe buurtbewoners uit verre landen... niet altijd vrijwillig hier een nieuw leven opbouwen... presenteren met trots gerechten uit hun eigen keuken. Samen met verantwoordelijke vrijwilligers... wordt de tafel mooi gedekt... en kunnen de buurtbewoners elkaar ontmoeten. Eten, dansen, muziek maken... of biljarten, Er komt ie weer... en schaken. Inschrijven via de receptie van Pluspunt... 023 5740330. Dus nog een keer herhalen. 5740330 En de entry tot 1 april. En dat is geen grap. Is maar 5 euro. Nou. nou. Zo. Verme jongens. Voor de brengen. <laughs> ja. ja. Hij kwam er wel leuk uit. Ja hoor. Ja toch? Nee, hoorde je dat? Je staat toch echt een ander nummer in. En... We horen toch nog een stukje van het oude nummer. Dat is ja, krap. Ja, wel. Wat die vaai, hè? Nee, oude nummer. Oude nummer. <laughs> Ik moet je echt vandaag alles uitleggen, Hans. Ja, dankjewel. Graag gedaan. <laughs> Hit uw Radio. Dat was uh, even Hans. Die, uh... Kan je misschien een, uh, een octaaf lager zingen of niet? Ja, dat kan je wel. <lacht> Hans. Maar dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Nou, ja okay. hey, um, Het komt een beetje broert uit. The counting Stars. Maar dat hebben we net, nou, 40 seconden. Ah, oh, dat geeft niet. Ja? We kunnen ook 40 seconden voorpraten, maar nee, ik denk dat ze dat niet leuk nee, vinden als we nee, dat Nee, dan doen. zetten ze hem uit en dan... Ja, dan hebben we dat maar niet. doen. Nee, nee, precies. Nee. Dus dat doen we niet. We kunnen ook wat zingen, maar ook maar, dat is niet leuk. Nee, dat dus gaan we ook we... niet doen. Nee. Dus we gaan, uh, um, Tot straks. Doen we doen hem gewoon, ja, tot straks en dan doen we hem zometeen nog een keer. Is goed. Beginnen we mee. Wat jij wil.